Tegenstanders van het bewind van de Egyptische president Mubarak demonstreren op verschillende plekken in Cairo tegen zijn besluit om aan de macht te blijven. Er zijn nog altijd veel demonstranten op het tagria maar er zijn ook zeker honderden demonstranten bij het paleis van Mubarak en duizenden voor het gebouw van de Egyptische staatstelevisie. Op het tagria is met verbijstering gereageerd op de toespraak van Mubarak van gisteravond. De betogers hadden verwacht dat Mubarak zijn onmiddellijke aftreden zou aankondigen. Maar in plaats daarvan herhaalde hij dat hij blijft tot de verkiezingen van september. Ook draagt hij taken over aan vice-president Welke taken dat precies zijn is niet duidelijk. De Egyptische ambassadeur in Washington heeft gezegd dat Suleiman nu effectief de macht in handen heeft. In het Noord-Brabantse Halsteren is een lid van een carnavalsvereniging omgekomen bij werkzaamheden aan een praalwagen. De man van 44 was aan het lassen toen er door onbekende oorzaken vat met chemicaliën ontplofte. Wat er in het vat zat is nog niet duidelijk. De man overleed ter plekke. Dan nog het weer in het zuiden, eerst nog wat regen. In het noorden opklaringen met kans op mist, verder overdag grijs en druilerig en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenacht, 4 uur geweest en nog 2 uh, uur lang Nachtzuster op Radio 1. En nog 2 uur lang, dus aandacht voor jouw vragen of jouw antwoorden. Als je even belt naar 0800 1121. Je kunt ook mailen naar Nachtzuster, Daar krijg ik net een mailtje helemaal vanuit Peru van uh, Erik. Die mailt dat uh, Alpaca Wol dat dat niet prikt. Want dat is zacht, sterk, licht en warm. En er zit een vetlaagje omheen waardoor het niet prikkerig voelt. Dat is heel mooi. En dat doet hij natuurlijk dat mailtje sturen... naar aanleiding van de vraag van uh, Helen. Je kunt tijdens dit programma ook chatten. En dat kan via www.nachtzuster.net. En dan daar even de chat aan klikken. Dan ben je van harte welkom. Maar het leukste is als je even belt... zodat je zelf kunt vertellen waarom je met een bepaalde vraag rondloopt. Of natuurlijk een antwoord geven op bijvoorbeeld de vraag van Helen over de baby's. Nee, ja, ik zei net Helen, maar het was de vraag van Manon over de wol. Dus um, de vraag van Manon is waarom sommige mensen wel last hebben... van het prikken van wol en andere mensen niet. En uh, Helen vraagt dus waarom veel baby's kaal geboren worden... en waarom mannen wel kaal worden op wat latere leeftijd en vrouwen niet. Nou, als je dat weet, bel even naar 0800-1121. En de vraag van Marjan, het zou fijn zijn als daar iemand een antwoord op weet. Dubbeldooiers, dus eieren waar twee dooiers in zitten... kunnen daar ook twee kuikentjes uitkomen. Dus eigenlijk natuurlijk, als, ja, als je een ei al kookt en die dooien... dan is het al geen kuikentje meer. Maar zijn er dus ook tweelingkuikens die uit het ei komen? 0800-1121 en... Ik heb dit uur ook weer een cryptogram voor je... want dat krijg ik trouw toegestuurd door uh, Mieke. Die is zo vriendelijk om iedere week een uh, cryptogram voor ons te verzinnen. En uh, deze week luidt hij als volgt. Hij elf letters moet de oplossing uitbestaan. En de opgave luidt... Moet zelf geduld hebben als dit open is. Moet zelf geduld hebben als dit open is. Elf letters. Moet zelf geduld hebben als dit open is. Over geduld gesproken. Dit is patience. Take that, heet ze. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen. Als je bijvoorbeeld het antwoord weet van de crypto, of de oplossing moet ik zeggen. De opgave is dus, moet zelf geduld hebben als dit open is. En de oplossing moet bestaan uit elf letters. En 0800-1121 is natuurlijk ook het telefoonnummer dat je kunt bellen... als je zelf rondloopt met een vraag of het antwoord weet op een eerder gestelde vraag. Gerrit, goeienacht. Nou, goedemorgen. Hallo. Weet jij waar een keuken uitgeboren wordt? Uh, uit een ei, toch? Ja, en welk deel van het ei? De dooier of het eiwit? Ik gok de dooier. Ja, mis. Oh, echt? Ja, echt waar. Is de dooier het eten? Uh, dus zo gauw het keuken voor goed is en bijna uit het ei komt, dan eet je de dooier op En dat is zijn eerste voedsel. Eerlijk waar? Ja, echt waar. Ja, mij kun je alles wijsmaken, dat nee, weet je. Maar nee, het klinkt nee, wel nee, heel nee. ongeloofwaardig, hoor. Nee, het, het eiwit, daar zit uh, de eicel in die zich ontwikkelt door het kuiken. En de, de doodje is gewoon uh, het eerste voedsel. Oh. Dus een dobbeldooier uh, heeft een dubbele hoeveelheid voedsel, maar ik wil niet zeggen dat er uh, uh, twee kuikens komen. Oh. Maar het, ik snap het niet, want als, er, als een eitje, bevrucht is, een eitje ja. een ei bevrucht is, dan krijg je toch helemaal nooit dodeers? Ik dacht dat het is of een, of een dooier of een, of een kuiken. Ja, ik snap niet wat je nu bedoelt, maar... Uh, <laughs> Zo, ingewikkeld is het niet? <laughs> is het nee, echt waar wat je me nu zit te vertellen? Ja, echt waar. Oh, hoe weet je dat? Ja, we hebben vroeger biologie gehad op school. Ja, hè? zie je, je hebt wel opgelet. En uh, nou, ik zit uh, veel uh, op het, uh, in de graagse wereld, dus uh, ja, dan hoor je van alles... en dan, uh, dan leer je van alles, hè, als je je ogen en je oren open hebt. Maar ik krijg net een mailtje. Ik zal het er even bij pakken, hoor. Even kijken. Ik krijg net een mailtje van Jan de Jong. Die heeft op de site van uh, Willem Wever, heeft hij hier... Uh, is de vraag dus ook al eens gesteld. En even kijken, die schrijft dus het, uh, het volgende... Uh, dan moet ik hem even openen, Dan gaat altijd wat traag op deze... Ja, nou. Een ei met twee dooiers wordt ook wel een dubbeldooier genoemd, oftewel een tweeling. Dubbeldooiers komen veel uh, voor, maar komen er nu ook twee kuikens uit zo'n ei als het ei uitgebroed wordt? Dat was de vraag. Dan komt het antwoord. Nee, helaas. Er kunnen twee kuikens in een dubbeldooier groeien. Deze tweelingkuikens zijn wel verschillend... omdat het geen een eiige, maar een twee eiige tweeling is. Maar deze diertjes zullen niet uitkomen... omdat ze elkaar te veel in de weg zitten. En vaak sterven ze al vroegtijdig... omdat ze te weinig ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Het ei is domweg te klein voor twee kuikens. Dat is ook een verdrietig antwoord. Ja, maar ja, goed, dat, dat, dat gebeurt gelukkig uh, meer. Maar, de, maar, hier staat, maar hier staat dus dat er wel bij een dubbeldooier twee kuikens uit kunnen groeien. Ja, er kunnen wel twee eicellen in zitten, maar die eicellen zitten niet in de dooier. Dus het kan zijn dat een enkele dooier twee kuikens bevat? Dat zou kunnen, ja. En het kan zijn dat een dubbeldooier één kuiken bevat? Ja, nou kijk, hoeveel kuikens er uit de rij komen weet ik niet, maar uh, het kuiken komt niet uit de dooier. Oké. Okay. Nou, wie nou, en, en, en wat jouw wat jou antwoord betreft, dat als er een tweeling zit dat er één vanzelf afsterft, dat is. Uh, dat kan, op sommige momenten kan je dat heel goed uitkomen. Huh? Ik zit zoveel in de paarden. Ja. En dan heb je wel eens als je medie bevrucht dat er een tweeling groeit. Je zit er twee je zit er vlak naast elkaar. Ja. Nou, en een tweelingdracht bij een paard gaat in 95% van de gevallen fout. Oh, echt waar? Ja, dus er wordt maar heel weinig uh, tweelingen geboren, dat lees je dan in de krant. Maar uh, gelukkig. Uh, Sterft er uh, een van de twee uh, spontaan af. En anders gaat de veearts uh, ingrijpen door hem uh, proberen af te knijpen. Eerlijk, waar? Jasses? Ja, dan gaat hij gewoon uh, rectaal. En dan probeert hij op de baarmoeder met een, uh, met een, uh, met een scanner. Uh, probeert hij er eentje af te knijpen. En als je pech hebt, gaan ze allebei weg, de ijszeeltjes. Ja, dat is na 18 dagen, hè? Ach. Dan ga uh... je scannen over, of, of een medic drachtig is. Ja, en dan, dan weet je al van. hoe het zijn er twee, we moeten er eentje afknijpen. Ja, en als ze tegen elkaar aan zitten, dan is het een probleem. Als, als er iets ruimte tussen zit, dan kun je ze makkelijker afknijpen. Ach, Gerrit, je vertelt het ook allemaal, maar zo uh, zakelijk. Ja, maar dat is, uh, dat is de, de hedendaagse wereld. En de mens heeft ingegrepen in de natuur, in probeert de, in de natuur, en probeert yeah. de natuur te, te, te sturen en te regelen. Ja, maar dan toch, dat is toch zo'n klein veulentje wat er ten slotte niet komt. Nee, maar als er twee blijven zitten, dan uh, heb je dus vaak met negen maanden, een paar draad, elf maanden, hè? Echt waar? Ja, dat ja, weet ik dan ook weer. Ik heb echt niet goed opgelet bij biologie, sorry. Nee, maar dat, dat wist ik niet. Dat heb ik in de gaten, ja. Ja, maar een paard draagt elf maanden. Elf maanden, ja. Oh, dat is ook en er lang. er zijn paarden die een jaar uitdragen, noemen ze Poeh. dat. Poeh, Die gaan een maand over tijd. Die, uh, die kunnen in, uh, een jaar druchtig zijn. En dan uh, komen er, nee, dat kan ik zeggen, kan men er dan ook grotere veulens na een jaar. Maar nee, dan nee gelukkig niet, want uit. dan heb je geboorteproblemen. Ja, precies. Maar goed, uh, als je een tweelingdracht hebt, is meestal in de achtste of de negende maand. Dan uh, treedt er een abortus op er een af. En dat geeft uh, vaak uh, infectie, waardoor alles, uh, zeg maar, waardoor er een mischaam ontstaat. Ah, ja. Ja. Nou, en daaruit dat niemand blij is met een tweelingdracht. Nee, nou ja, weer wat geleerd. Ja. Dankjewel, goed, uh, Gerrit. De doel is dus niet het kuiken. Nee. Het is, het, is, het is me duidelijk. Ik ga het proberen te onthouden. Oké. Okay. Dankjewel. wel. Doei. Dag Doei. Gerrit. <laughs> ja, nou ja, dat moet je ook allemaal maar weten. 0800-1121, dat is ook dit, waar dit programma om draait. Mensen die alles weten, die bellen naar 0800-1121. Harry, goeienacht. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, hoor heel, ik hoor je heel slecht. Nou. Tja, <laughs> nou dan ga ik wel wat harder praten. Nou oh, ja, ik weet niet of de rest van de Nederland dat zo leuk is. Ik weet niet of het hier beter van wordt, inderdaad. Nee. <laughs> het, het is wel, het, het is, over de eieren, het is een hoogste uitzondering. Een jaar of twee, drie geleden is er wel een, een tweeling geelkuifkakatoes geboren. Maar dat is <laughs> uh, volgens mij de eerste keer dat het waargenomen is ook. Een Wacht even, hoor, ik schrijf even mee. Een tweeling geelkuifkakatoe. Ja. En, en hoe weet jij dat? Nou ja, ik weet met vogels. <laughs> uh, dus jij dacht wat leuk! Een tweeling geelkuifkakatoe. Geel ja, dus uh, ik, ik weet niet dat Wikipedia verhaaltje van het ken niet. Ja, er blijven uitzonderingen mogelijk. natuurlijk. Dat is waar. Maar kijk, als, als je zegt uh, normaliter, dan is een ei te klein voor twee vogeltjes. Maar ja, deze, dit waren gewoon twee hele magere geelkuifkakatoes. Ja, een is natuurlijk een kalksubstantie. En er zit, er zit nog meer in hoor. Alleen, ja, dat rekt niet mee met de groei. Nee. Dat, dat, <laughs> daar ga je. Nee, dat hadden ze inderdaad goed ingeschat. Euh, de, degene die de vraag stelde en haar collega. Maria, euh, even kijken, wie was het? Marjan? Ja, ik zeg het goed. Dus euh, nee, dat is, het, is, het, is, het is duidelijk. Dus het is in principe. Niet, komen er twee, er komen er niet de twee uit. ei en dan heeft het ook nog niet met het te maken dat er twee dooiers zijn. Dus er kunnen wel, er kan wel een tweede... Maar in dit geval, dan nou vraag ik me toch af hoe het zit met de kakatoe of dat dan twee vogeltjes met één dooier waren. Uh, ja, ik wil het artikel wel een keer opzoeken. Want nou begin ik ook weer benieuwd te worden. Ja, ja het is, zoek het, het nummer terug. jaar geleden, maar. <laughs> Omdat het zo'n zo uitzondering was, ja. uh, is het wel blijven hangen. Ja. ja, maar waarschijnlijk heeft het dan nog niks met dubbeldooiers te maken als ik het hele verhaal zou hoor. Nee, ik ja. geloof dat inderdaad ook niet. En uh, mijn vorige, de voorganger, uh, ja, die had er een hele goede compleet achterover. Dus, ja, dat dus, klopt uh, logisch hè? niks meer aan doen inderdaad. Ja. Nee, compleet uh, compleet. Wat heb jij dan voor vogels, Harry? Ik heb uh, Afrikaanse papegaaien gehad en ik heb nu alleen nog mijn dwergpapagaaien. En hoeveel heb je er dan? Nou, het valt mij wel een stuk of 134. Wat? Ja. Waar zitten die allemaal dan? In de nou, volière. Ik een, nou, ik heb een grote volière en ik heb uh, diverse kweekkooien. 134 dwerpenpappelen. En als kweken zitten ze binnen in de schuur. En die niet kweken, die blijven gewoon buiten. En, en... en verkoop je ze ook of heb je ze voor jezelf? ja nee, er zit ook wel verkoop bij en er zit een tentoonstelling bij en later als die klaar zijn met de tentoonstelling gaan ze weer de kweken in ja en daarna weer voor de verkoop en uh, heb je ook een vrouw heb ik ook een vrouw ja <laughs> ja en wat vindt hij ervan dan, van die 134 dwergpappageien? Ja, wat, wat moet hij ervan vinden, hè? Nou ja, vindt ze het leuk? Gaat ze mee naar tentoonstellingen? voert ze nee, oh, nee, nee, ook nee, gezellig. Nee, nee, want, want, nee, nee, ja, nee, het is een beetje een hobby. Dat, dat gaat met vlagen. Ja. Het vergrijst vergrijs nogal, dus er zit ook nog een nodige bingoavond aan. Wat? <laughs> aan het eind van de nee, wordt het meestal gevierd met een tentoonstelling. Oh, je en daarna hebben ze een feestavond met een bingo-dagje ja, nou dus, <laughs> dat, dat taait mijn vrouw meestal af. Dus jij, <laughs> jij zit in de dwergpapegaaienwereld. Uh, ja, nou, alles wat vliegt uh, heeft mijn interesse zo ja. En, dan, en dan, dan zit je leuk bij de dwergpapegaaienclub, maar ja, dan is het aan het einde is het niet een groot feest met iedereen verkleed als uh, uh, carnavalachtige papegaai, maar met bingo ja bingo en dan een of andere, een of andere ingehuurde muziek uh, ja met een orgel thuis prutsen roadshow, ik weet het niet maar... <laughs> dat zijn de risico's van vereniging leven noem ik het maar nee wanneer is het weer zo ver wanneer is er weer een dwergpapegaaienrotsio nee <laughs> nee de de tentoonstellingen die beginnen september en dan heb je de tentoonstellingen tot eind januari ongeveer. Ah, dus je hebt het al en dan gehad. En dat wordt dan afgesloten met de Nederlandse kampioenschappen en de wereldtoonstelling. En, de wereld, en, de wereld en heb, je, heb je iets gewonnen bij uh, de laatste bingo? Nee, want ik ga ook nooit. Ga je zelf ook niet? Nee, oh. ik, vind het, ik vind het verschrikkelijk dwangmatig om vijf van die briefjes voor me te hebben en, en dan bezoeken naar het nummertje. Ja. Oh. <laughs> Maar ja, veel mensen vinden het leuk. Ik vind het eerlijk gezegd ook altijd wel leuk. Ja, nou ja, als je hebt de mensen die het leuk vinden. Ja, is precies. Idee. Nee, jij blijft lekker thuis. Je gaat iets leuks voor jezelf doen. Maar nog ja, even, maar jouw vrouw die heeft nooit gezegd van: Nou, Harry, ik vind het leuk, die papegaaien, maar het zijn er nu 134. Het loopt een beetje uit de klauwen. Uh, nee, nee, want ik ga van een jaar weer een nieuwe de schuur zetten. Ja, die moet ook wel een stukje groter worden. Dus je bent eigenlijk nog steeds aan het uitbreiden. Ja, nou, dat is wel een neveneffect van die hobby, van elke ja. hobby, denk ik. Je komt altijd ruimte tekort. Ja. En, elk, en elk, elke mogelijkheid om, om uit te breiden, die wordt ook wel aangegrepen, moet ik zeggen. Ah, uh, nou, dat is, dat, dan gaat het je in ieder geval aan het hart. Ja, ze moeten er niet aan beginnen. Nee, dat is waar, want dan, zit je zo met, dan moet je iedere keer 134 vogels gaan voeren terwijl je het niet leuk vindt. Dan moet je inderdaad niet nou, aan beginnen. Ja, het het varieert hoor, het is na de kweek zit ik op die aantallen. En, en na de verkoop, dan kan ik er zomaar uh, een, een stuk of tien nog maar hebben. Oh, echt? En heb je, er dan, nou, dat... heb je dan tien speciale die je houdt, of zijn dat er gewoon tien die je aan de straatstenen niet kwijtraakt? Nee, nee, nee, je houdt de beste. Oh, om te fokken weer. Misschien niet al, niet, niet al te handig als er ook de kopers mee luisteren, maar nee, het is zo. Nee. nee, maar dan nog hebt, jouw slechte er zijn, vogels zijn de, nog steeds goede vogels. Ja. Nou ja, er zijn standaard eisen uitgeschreven en uh, de, daar probeer je zo dicht mogelijk bij te komen. Want die, die leveren de meeste punten op op een show. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, dus dan hou je de beste over en door strenge selectie zeg jij van nou ja, die net een kleurtje te weinig en net een dikje zusje. Nou, die, die verkoop je aan iemand die zegt van nou, ik wil er wel mee verder. Prima. Ja. ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Nou, doe de papegaaien de groeten en bedankt voor het bellen. Is goed. Dag Harry. Nacht verder. Heel Hetzelfde nacht heel Hetzelfde. Hoi. John. Ja, dag Astrid. Hallo, goeienacht. Ik heb een heleboel muziek en heel heleboel mensen gehoord over uh, dubbeldooiereieren. Ja. Daar belde ik juist, ik dacht als eerste belde ik voor het nieuwsaal, maar ja, sorry. Er is, er is wel veel over gezegd. Vind je het vervelend als ik er nog iets over zeg? Nee, vind ik het vind het juist wel hoor. gezellig. Ik vind het allemaal beren interessant. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, je, bak, je bakt toch wel eens een eitje. Ja. Ik bedoel, we hebben het over eieren koken en dan komt er natuurlijk geen kuiken meer uit. Maar je bakt nog wel eens een eitje. Dan ja. is het ei nog, uh, ik zou nog zeggen, nog levensvatbaar. Oh. En dan uh, valt die, valt die dooier en het wit valt in de pan. Ja. En dan zie je toch zo'n klein wit sliertje zie je toch bij de dooier zitten. Oh, ik lust het Kijk. nu niet meer. Nee, ja. Nou, dat, dat, dat is de eicel. Hè. Oh. Kijk, die kip die, die, die, die maakt niet een dooier om er een kuiken van te maken. Die geeft gewoon groeistof mee in dat ei. Dus het is eigenlijk dat kleine sliertje wat erin zit... zit zo'n heel, heel klein celletje zit eraan vast. Dat is het begin van het kuikentje. En als, je, als er nou twee sliertjes in zitten, dan is het een, uh, ja. een tweeling, nou, tweeling, is het dus. ei. Ja, dus dat, dat verhaal wat dus in Willem Wever... of wat was het, Wikipedia, of wie dan ook... Ja. Dat, dat klopt wel. Uh, die dubbeldooier heeft niks te maken met tweelingen of zo. Je kunt eventueel twee eicellen op één dooier hebben. Ja. Maar dat komt zelden voor. Maar als er twee dooiers in zitten zitten er ook wel eens twee eicellen op, op mm. iedere dooi er één. Maar mm. lang niet altijd. Maar als je weer eens een eitje bakt, moet je maar eens kijken. Ja, ik ga nooit meer een ei bakken. Dat is, <laughs> ik lust het ja, niet meer. Ja, weet je, ik, ik kan je vertellen... Er is een heel zielig gedicht is erover gemaakt, over een... Uh, als het, als het nou je broertje was, zou je oh. dan nog wel een eitje bakken. Ah, <laughs> oh, echt? Heb, heb je ja, het gedicht is heel bij zielig. de hand of niet? Ik ken het niet uit mijn hoofd. Oh, wacht, maar. Ik dus zal het even is even een kijken. heel bekend gedicht. Iedereen, iedereen die wel eens gedichten leest, die kent dat waarschijnlijk. wel. Even kijken. Het is dus een heel treurig gedicht over iemand die dan. Ja, die zegt dat het toch wel heel breed is om eitjes te bakken. Ik moet er even kijken. Ik zoek even. voor. Als het je broertje was. Als het je broertje was verdrietig. Nu al zielig. <laughs> een heel slecht moment ook weer voor mijn computer om vast te lopen. Dat is waardeloos die. Even kijken hoor. Ja, moet bij de poëzie zitten hè. Maar als je, als je zelf een, een, een eitje bakt hè? Ja. Eet je dan ook dat sliertje op? Ja, dat, dat ga je er niet afpeuteren in. Dat zit er ja, gewoon ik nu toch wel niet. hoor. Ja, ben je gek? Nee. Joh. Dat merk je toch niet eens. Je. Dat, dat eicelletje eet je mee op. Dat zit aan de dooier vast. wel uh. uh, ik, ik, ik, ik heb het uh, heel goed kunnen bekijken. Ik, uh, ik zit niet in de eieren, hoor maar ik zat in de elektronica. En uh, de broederijen die gebruiken tegenwoordig ook elektronica... Eh, om de eieren uit te broeden. De, de kinderen ja, krijgen er ja. geen kans meer voor... En uh, ja, dan kan je het prachtig zien. Die eieren die in de broederij liggen, die beginnen zich dan te ontwikkelen. Als daar licht op gegooid, dan zie je hoe vanuit die eicel zich uh, eerst bloedvaten beginnen te ontwikkelen rondom die dooier. Dus dat kuikje groeit als het die dooier heen. Oh. Zij, uh, ja... Als het nog niet een, een, een kuikentje is, een, dan is het toch wel al een wezentje in wording. En daar zit die dooier binnenin en daar vergroeit hij van. Hmm. Nee, dat, dat ik dat dan weer niet weet, hè? Dan heb ik echt niet goed op, gelet op uh, bij bierdocht. Nou ja, ik, ik, ik, heb, ik wist dat ook niet, hoor. Maar ik zag, ik zag gewoon hoe die eieren zich ontwikkelen. En, uh, ik denk mensen die in de geneesmiddelenindustrie zitten, die weten dat ook wel. Want daar worden dus vaak eieren ook als... Uh, als kweek gebruikt hè? om uh, stoffen op te kweken. Ja, oh ja, dat, dat, ja. dat En dan gooi dan als dan je als je er dan licht op gooit, dan kun je zien of dat ijs zich goed ontwikkelt. Oh, ja, je kunt er zo doorheen kijken hè. Door dat, ja, dan, uh, dan kijk je er doorheen en dan zie je dus hoe het er van binnenuit ziet. Hmm. Nou, ik kan hem, uh, kan hem niet vinden, het gedichtje. Nou ja, dat is wel jammer. Je vindt het toch wel eens een keer. Ja, een en er is ongetwijfeld keer. iemand die zit te luisteren. die het wel heeft. Dus ik doe meteen de oproep. of iemand ja. het uh, ja. broodje en eieren gedicht. Ja. Uh, voor me heeft. 0800 1121. Blijf ik nog eens eventjes... Uh, blijf ik nog maar even proberen. Het zou dus kunnen kloppen. dat is dus een, een, een tweeling. in een ei ontwikkeld. Dus dat verhaal van die kakken toe, dat, uh, dat wil ik wel geloven. Ja, meneer, er zoveel, ja. zoveel fokt. Dan heeft hij het beslist wel eens een keertje beleefd. Maar inderdaad, het zal niet vaak voorkomen dat die diertjes tot uh, wasdom komen. Nee. Want ze zitten in een ruimte waar eigenlijk maar één, ja. één kuiken in past. Ja. Dus ja. als ze daar met z'n tweeën in zitten, dan gaat er eentje kapot. Nou, ik vind het, vind het een naar verhaal. Ja, dat is niet leuk. Nee, ik vind <laughs> het allemaal maar... Ik vind die arme, arme, arme kippen, arme vogeltjes... Ja, ja, zo is dat. Maar ja, dus, weet je dat roofvogels, uh, die krijgen zelden meer dan één jong. Als er meer eieren gelegd worden, ze komen uit, dan kiepen ze hun broertjes of zusjes gewoon over de rand. Ja, het zijn eigenlijk rotbeesten, hè, vogels? <laughs> de merel doet het ook, hoor. De sterkste, de, de, die de meeste overlevingskans heeft, die, uh, ja, die zorgt dat hij zijn concurrenten uit, uh, uit het nest gooit. Ja. Maar wacht, John, blijf heel even hangen als je wil. Ja. Frida? Ja. Hallo Frida, met Astrid. Hallo, goedemorgen. Hallo. Ik lag ook te luisteren. naar je. Ik weet wel van wie dat uh, gedicht is, Rob. Of Cornelis Vreeswijk die zingt. Oh, eerlijk Ja, ah, ja, ja. Nou oh, ja, weet ik het Frida. ook weer. Ja, ja. Oh, en leuk. Het is ja, het is, een, als, het is een lied van Cornelis Vreeswijk. het nou een bloedje was, dat ja, ja. lag de bakken in de pan. Oh. <laughs> ja. Nou... Oh, wat leuk. De Cornelis ja. Vreeswijk. Ik, weet niet, ik denk dat ik die hier niet in de computer heb staan, maar... Het is uh, van een jaar of dertig terug, geloof ik wel. Ja. Oh, dat is jammer. Maar even kijken of ik zo snel... En anders Jaap Visser. Uh, is, uh, is die versie van Jaap Visser ook de versie van Cornelis Vreeswijk? Is dat dezelfde Ja, het te is al hetzelfde. Oh, leuk. Oh, leuk, leuk, leuk. Ja, dat heb ik allemaal niet hier. Dat is dan wel weer jammer. Maar even kijken, dat lag te bakken in je pan. In de pan. Ja, als het nou je broertje was, dat lag te bakken in de pan. Nou, eens kijken of ik de tekst kan vinden. Zo snel. Even. D -d -d -d -d -d. Waarom weet jij dat dan, Frida? Oh, dat vond ik heel leuk om vroeger te horen. Want het is een liedje van, <laughs> van de nozem en de non. Weet je wel zo? Ja, Allemaal van die studentenliedjes. Ja, ja, ja. Dat, dat je denk ik nooit vergeten. Omdat ik er toen ook pas over na ging denken dat het een eienkuikentje was... Even kijken, ik heb hier iets. Is, uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Ze zijn hier ook ze zijn hier aan het plafond aan het werk. Misschien dat ze daarbij de computer ook um, danig aan het vertragen zijn. Het zal wel niet hoor. Even kijken. Um, ja, ik heb hem. Nou. Ik, heb, ik ga hem even voordragen. Lees voor, lees voor. Ja, lees maar voor. De, wat, we ja. moeten even gedichtenmuziekje onder. Wacht even hoor. dan moet ik dat er ook nog weer bij zoeken. Hè? Het is nog hard werken hier hoor. Ik vind het echt, uh, ik moet danig aan de bak. Even kijken of ik het gedichtenmuziekje kan vinden. Even, dat staat hier in de... Hier op de... Ik ga geen gedicht voorlezen zonder gedichtenmuziekje. Maar dat is altijd even zoeken, want ik heb al een tijdje geen gedicht meer voorgelezen. Even kijken. Ja, we... ja, Vischer, tekst. tekst. dan nou hoop ik dat het dezelfde is hoor. Ja, ja, het moet wel. Oké, okay. nou, komt ie. Zijn jullie zover? Ja. Ja, oké. Okay. Ik kocht een ei, de melkboer zei. Het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven van 16 cent of meer. En namens de ouders, smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm te leven in mijn hand. Ik mikte reed. Wie zit er nou doorheen te piepen bij jullie?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 Denk eens dat het je broertje is, dat zacht sist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit angst de rand probeert te pakken. <lacht> en dan gaat ze doorheen zitten lachen, <lacht> Frida. Ja. Nou, ja. Denk, dat, denk eens dat hij verkrampt uit angst de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt, wat dan, wat dan? Ik rolde het zorgvuldig in een deken.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 Zo. Ja. Mooi, hè? Ja. Heb je het toch maar even, even bijgedragen, John, aan deze uitzending? Ja, ik ja. zit net te zoeken. Cornelis Vreeswijk is een favoriet van me. Ik heb ja. een gedicht van hem vertaald. hij heeft Het meeste wat hij geschreven heeft is in het Zweeds. Ja, want hij heeft uh, ja, nog een ja. uh, bereisleven ik een, gehad. Ja. Ik had een hele mooie die, uh, ja, die uh, eigenlijk een beetje voor de zomer bedoeld is. dat gaat over het ja. Dat heet over, oh, ja, dat is een soort liefdesverhaaltje. Maar ik weet niet of ik het ook zo snel kan vinden. Daarom zat ik er doorheen te starten, want ik, ik had mijn computer niet aan. Ja. Dus ik zit even te kijken. Uh, balladen. Balladen. Ik ga weer op maar hoor. Ja, is goed. Dankjewel, Frida, voor je bijdrage. Oké, okay, dag nog. Ja, dag, Frieda denkt ook, het heeft lang genoeg duurt. Ja, allicht. Maar zal ik gewoon, want ik, ik heb, heb hier... Ik heb nog iets voor ja. je, trouwens, ja. hoor. Dat haar, ik, dat vond jij niet leuk. Want je houdt niet van het verhaal over dat het iets te maken heeft met uh, hormonen. Maar ja. haar uitval uh, ja. heeft iets te maken met het mannelijke testosteron. En daarom uh, zeggen ze wel eens dat... Uh, voor een man het uh, helemaal niet zo slecht is als zijn haar uitvalt... dan betekent dat hij nog zeer viriel is. Oh kijk, ja, maar dat is natuurlijk alleen maar troost. Ja, ze troost die heeft een hoge, hoge testosteronspiegel. En uh, als hij dat niet heeft, dan houdt hij zijn haar. Dus, dus, ja, en aangezien vrouwen uh, zeer weinig testosteron hebben... houden ze dus hun haar. Nou, zo simpel is het eigenlijk. Zo eenvoudig is het. Ja, Maar dat ja. verklaart nog niet... Ja, dan kom je bij de vraag waarom mannen testosteron hebben... Ja, dat is om een, uh, een haantjesgedrag natuurlijk de gang te houden. <laughs> om maar bij de kip te blijven. Ja, precies. Ja. Maar ja, wat het dan weer met haar, waarom dat haar daarmee verband houdt, is gewoon een bijverschijnsel. Het is gewoon ja, pech. Ja, ja, hm. het is een soort, ja, dat is gewoon vette pech. Ja, nou, dat is een mooie omschrijving. Zegt John, okay. ik heb hier een liedje van Cornelis Vreeswijk gevonden in de computer. Oh, ach, mooi. En het heet De Haan en de Hen. Nou, daar kunnen we niet omheen, hè? Nee, die mag je ook lezen. Oké, okay, dank je. Nee, ik ga hem draaien. Ik ga hem draaien. Okay. laten horen. Ik wens Hartstikke jou nog een goede nacht. Dan ga ik gewoon op mijn radio weer luisteren. Ja, vandaag. dat is Klinktie verstandig. Ja, zet hem maar lekker hey, bedankt. hard. Ja. Veel plezier nog. Dag. Dankjewel, dag. Dames en heren, hoort mij aan. Hier is een liedje van een haan.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 ga gewoon kapot van binnen. Ach, mijn liefde zei het haantje. Strijk nou niet meteen het vaantje. Wil je hebben, zei de haan. Maar dan zonder kleren aan. Ja... Van Vreeswijk, prachtig, hè? En uh, daarmee is de vraag van de dubbeldooier... in ieder geval meer dan beantwoord. En dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe vragen. 0800-1121. Ik zoek nog wel een antwoord op de vraag van Manon. Waarom wol de ene persoon wel prikkelt en de andere niet? En... Um... En ze even kijken, ja, als er nog een aanvulling is op het uh, testosteronverhaal van zojuist. Over de baby's die kaal geboren worden. En uh, mannen die kaal worden en vrouwen niet. Ja, wat, uh, waarom? Hè? Waar, wat heeft dat dan te maken met dat testosteron? 0801121. Rena, goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. met Rina van Baal. Hallo. Um, ik heb een vraagje en dat gaat over het uh, toetsenbord. Of tenminste de cijfers naast de toetsenbord en de telefoon toetsen. Bij de telefoon begint het met 1, 2, 3 bovenaan. Ja. En bij het toetsenbord begint het met 7, 8, 9 bovenaan. Ja. Ja, en het is dan altijd heel verwarrend, want je doet altijd mee... De toetsenbord dat gaat allemaal automatisch als je met tellen zit. Ja. En als je dan de telefoon hebt en je doet de toetsen in, dan heb je zo vaak dat je... Verkeerd in. Ja, je hebt zo die routine met de cijfers dat je, dat je altijd de verkeerde nummers belt. Ja, nee, een verkeerde nummer. Maar het is wel vaak dat je dan een verkeerde cijfer intoet. Ja, en wat doe jij dan? Want ik, ik vraag me altijd een beetje stiekem af wie nu die cijfertjes gebruikt op dat toetsenbordje. Want ik gebruik altijd die cijfertjes bovenin. Nee, de, ja, het is zo, het vroeger deden we met de telmachine en dat ging dan allemaal automatisch. Dus dat is hartstikke ideaal. Dus ze we tegenwoordig naast het toetsenbord die cijfers hebben. Ja. Dat gaat veel sneller als de cijfers boven de, de letters. Maar waar gebruik je het voor dan? Uh, ten eerste op het werk, mee tellen of uh, ja, dan werken we heel veel met, uh, met cijfers. Want wat doe je voor werk? Uh, administratie. Ja, dan kom, je nu, dan kom je nummertjes nog wel eens tegen in de administratie. Ja. ja. ja. Oké, okay, dus en waarom bij de telefoon precies andersom? Ja, dat is vaak zo irritant. Ik moet ja. zo vaak uh, het opnieuw intoetsen, zeg maar. Van, ja. of, het zit verkeerd. Ja, terwijl het, voor mij is het precies andersom. Ik vind die nummering op een telefoon of op een rekenmachine heel logisch. Maar ik zit nu inderdaad naar het toetsenbord te kijken. En dat begint uh, linksboven met een zeven. Dat is toch heel ja. onlogisch? Ja. Ja, in principe is het onlogisch, maar dat zit er inderdaad zo in. En eigenlijk lijkt mij bij een, uh, uh, bij een telmachine, zeg maar, dat is al, altijd zo geweest. En vroeger hadden wij kieschijf en dan zijn er die cijfers pas opgekomen. Dus ik denk, waarom hebben ze dat niet daaraan op aangepast? Ja, nou, dat is echt een beetje, een beetje suf inderdaad. Hmm. nou, het is wel een super goede vraag... Ik vind, ik vind het soms zo verbazend dat er dingen om je heen zijn waar je pas als iemand... Dat is ook het mooie van dit programma natuurlijk. Iemand begint er pas over begint erover en dan pas zie je het eigenlijk. Ja, ja dan pas besef je... ja, ja het, je het, ik, zit, ik zit hier natuurlijk al inmiddels al maanden met hetzelfde toetsenbord voor mijn neus. En pas nu jij het zegt, denk ik... Ja, verrek, die nummertjes zitten boven ondersteboven, voren verkeerd om. <laughs> Ja. Ja. <laughs> ja, want als het altijd zo was geweest, inderdaad... waarom zijn ze niet met de 1, 2, 3, net zoals bij een telefoon begonnen. Maar dit zit er inderdaad zo automatisch in. Net zoals we blind typen die cijfers, de query, uh, dat zit er ook gewoon automatisch in. En als je gaat zitten kijken en je gaat typen... dan zit je moeilijker te typen als dat je echt blind zit te typen... dan gaat het automatisch. Ja, nee, ik snap het. Nou, ik vind het... En uh, hoe lang vraag je je dit al af? Nou, eigenlijk al jaren. Echt? Oh, fijn. Ja, dat zijn en, de leukste. Ja, en nu was ik wakker. En toen had ik zo... Nou, bel ik. Nou ja, daar zijn we voor. Dus ik, ik ga eens op zoek naar een antwoord. En dan uh, um, uh, moet je dus op je telefoon... in dit geval helemaal onderaan beginnen bij de 0. En dan omhoog voor de 8 En dan weer omlaag voor nul-nul. En dan 1 helemaal linksboven. 1 daarnaast een 2 en dan weer een 1. En als je dat belt, kom je in de studio terecht. Maar als je op de nummertjes op je computer zou bellen... zou het helemaal andersom zijn. Dus ja. waarom is dat? 0800-1121. Ik, uh, ik ga mijn best voor je doen. Nou, fijn. En dan wil ik heel graag nog even weten waarom jij wakker bent... om tien minuten over half vijf. Nou, ik word meestal s'nachts wel een keer wakker om naar het toilet te huren. En dan zeg oh. ik meestal de radio weer aan om in slaap te vallen. Ja, en dat lukt dan niet, hè? Nee. En dat is, dat is dan weer jammer. Dus. Dus vandaag. Nou, ik, uh, ik ga voor je zoeken. Dan kun je in ieder geval nog even rustig uh, wakker blijven. En als je in slaap valt, dan luister je het gewoon morgen lekker terug. Ja, heel goed. Oké, okay okay, bedankt in ieder geval. Ja, jij bedankt voor je vraag en een goede nacht nog. Oké, okay, eens gelijk. 0800-1121.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 Ricky, don't lose that number van Steely Dan. En dan hebben we het over telefoonnummers in dit geval. Of een heel ander nummer. In ieder geval, als je het moet toetsen... dan zou het kunnen dat je dat op je telefoon doet. En dan begin je linksboven met een 1. Maar als je het op de toetsenbord, het toetsenbord van je computer doet... dan begin je linksboven met een 7. En dan is dus de vraag, waarom is dat? Waarom zijn de nummertjes op het toetsenbord of de nummertjes op de telefoon, precies verkeerd om. Het is maar hoe je het ziet. 0800-1121 als je het antwoord weet. Verder heb ik nog openstaan de vraag van Helen... over waarom baby's kaal geboren worden. En uh, volgens mij was er nog één. Oh ja, Manon die wil graag weten waarom wol sommige mensen kriebelt... en andere mensen niet. 0800-1121. Paul, goeie nacht. Hey, go Hallo. Dag, ik, ben, uh, ik wilde ook nog even wat zeggen over dat, uh, <coughs> dat weerplekken. Ja. Uh, ik ben al 46 jaar drogist. Oh. <coughs> en ik kan niet slapen omdat ik last heb van tinnitus. Dat is een irritante piep in beide oren. Oh jassus. En dat hebben een heleboel mensen en dan kunnen ze niet goed slapen. En dat ben ik niet, hè? Nee, nee, nee, want <laughs> dat is een heel leuk programma. Ik vind het alleen jammer dat het op de donderdag is gekomen en niet meer op de zaterdag. Ja, het spijt me. Nee, dat geeft niks hoor, maar mm -hmm. dat... Um, ik moet even een slokje water nemen. Mm -hmm. Dat um, weerplekken, ja. dat kan je wegkrijgen door heel zin, dat Dat ossegooszeep was op zich niet zo'n slecht advies, maar dan moet je er heel snel bij zijn. Ja. Maar weerplekken in textiel, dat kan je wegkrijgen als je in de drogist van die kleine flesjes koopt tegen vlekkenverwijderaar. Ja. Maar dan moet je de roestvlekkenverwijderaar nemen. Echt waar? Maar roest, roest is toch prima. heel iets anders ja, dan het weer? Als het textiel goed kleurvast is, dan gaat het ook goed op gekleurd textiel. Maar op wit textiel gaat het prima hoor. Maar okay. vroeger hadden we een middel van HG en er zat uh, kaliumpermanganaat in. <lacht> en nog een paar andere stoffen erbij. Ja, kaliummetabisofiet en ook zaalzuur. En dat moest je een hele behandeling geven. Ik had wel eens mensen die hadden een kinderwagentje in de schuren gezet. En toen ja. kwam er later nog een baby bij. En toen hadden ze die kinderwagen uit de schuren. En die zaten onder die nare schimmelplekken. Ja. <kluziek> Weer is overigens een schimmel, hoor. Het is een organisme dat groeit als er een voedingsbodem op een geschikte omstandigheden zijn. Dus het zit op, uh, het, het is een schimmel, en schimmel krijg je, en dan krijg je weer een moeilijk verhaal. Dat krijg je weg met zuurde ja, met, met en bazen. En, uh, en de zogenaamde quaternaire uh, verbindingen van bazen. Dus zeg maar, ammonium, kaliumperoxide. Maar het mooiste was vroeger dat kaliumpermangenaat. Dat is dat hele donkerpaarse staalblauwe glans van de kristallen, zijn dat. En die, als je dat op dat ding deed, dan had je wel paarse kleur, maar dat kreeg je dan er weer uit met kalium bisulfite. En dat, ja, dat verkochten we gewoon in de droge maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Oh. Maar als je gewoon oxalzuur erop loslaat, wat in die roestplekken zit, dan lukt het vaak prima hoor. Maar dat klinkt een beetje als je zoutzuur op je kleren. dan dat je hele nou, nee, kleren nee, nee. Ja, nou, dat kan best wel, maar dan moet je het wel eens goed verdunnen natuurlijk. Je, oh, kan, ja. je, je moet niet puur zoutzuur erop gooien. maar als je zoutzuur verdunt met 1 op 10 of zo. Dan, dan kan je dat gerust. ...neutraliseerd hoor. Oh. Maar oxaalzuur, er is namelijk een, een vlek... Uh, ...HG heeft het ook, in, ook in, die heeft een roestvlekkenverwijderaar. Yeah. En daar zit het oxaalzuur in. En als je dat een beetje verdunt, kan je dat prima op, op weerplekken in textiel uh, loslaten hoor. En dat gaat er prima uit. Er is alleen een probleem als de vlek aan de, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant zwart is. Want yeah. dan is die door en door. Het is, het, uh, het is een... Um, ja, het, het is een verwering, dat zei die mevrouw. Goed, het is een schimmel. En die tas dan, dat komt door eiwitten, dat zit in textiel. En, en dat wordt dan een, een zwart puntje, of een vies bruin bruin puntje wordt dat een heel irritant, want dit krijgt er heel moeilijk uit. Ja. En wat je zei in, in de douche met goor, dat gaat prima hoor. Dat is een heel goed. Uh, dat werkt prima. Maar dan heb je ook weer chloor die het heel goed doet. Dat heb je ook weer in sprays. Maar het beste om dat te voorkomen is als je de douche schoonmaakt ook gewoon even met een doekje met chloor over die kalksmeren. Dat er een beetje chloor zit en dan ontstaat er geen schimmel. Eh. Dat zijn hele simpele dingen. En heb je nog meer van die lekkere huismiddeltjes? Zo ja, even ik dan, heb mijn uh... winkel vol. Ja, maar <laughs> doe moet, nog eens een tip. Moet je daar heel erg op komen. <laughs> maar ik doe het vak nog steeds hoor, want ik zit nu in mijn magazijn. Zit ik uh, ben naar beneden gegaan, maak ik mijn vrouw wakker. Oh, ja. Maar uh, de, weet het, de, uh, een ander verhaal, dat um, als je die... Um, dat, dat, uh, dat kale gedoe met, uh, met babytjes en dinges. Ja. Ik heb twee zonen die werden vrij snel vroeg kaal. Oh. En dat vond ik eigenlijk een beetje zielig, want die, die ene die had er nogal erg last van. En toen ben ik dus heel diep in een studie gedoken hoe dat nou precies zit. Hè? En, maar dan kom je een paar hele gekke dingen tegen. En inderdaad kom je daar testosteron tegen. En dat is een horm hormoon. En nou ja, dat weten de mensen wel. En, en, en de hormonen fungeren als boodschappen die de werking van verschillende delen van het lichaam coördineren. En het is, ik kwam in die studie tegen dat, uh, dat zei die man terecht, mannen die kaal worden zijn meer man. Ze <laughs> zijn dus een beetje virieler en vruchtbaarder en weet ik veel allemaal. Ja. En, je, en, en je ziet het ook heel leuk in het voetballen. Dan zie je bijvoorbeeld een, een vrouwelijke voetballer als, als Nessie, die heeft een heleboel haar. Maar, maar, maar die agressieve voetballers, die zijn allemaal kaal. <laughs> en dan weet ik niet of ze hun haar kaal scheren of hun hoofd kaal scheren of een. Uh, als ze voor enzovoort. Maar is ook weer kip inderdaad. Ja, maar, die, ja. Nou, maar nee, nee, de hormonen zijn... Dat is, en de, de placenta van de vrouw als een babytje geboren wordt, die, fungeert als, die kan fungeren als een androcline klier. Dus als een hormoonklier. En als hij dan... En daar kwam ik ook tegen in een studie. Als een vrouw in haar zwangerschap ineens een enorme angstpiek ondergaat... Dus ze is enorm geschokken of ze ineens, heeft ineens enorm veel verdriet... Of ze krijgt een enorm... En dan kan dan door die angst een enorme testosterongolf door dat lichaam gaan. En die, die slaat zich gedeeltelijk op in die baarmoeder. Of in die placenta dan krijgt ze meestal een kale baby. Dat staat in studies, hoor. Dat wordt dan Eerlijk zo waar. En als ze dan, als dan die testosteron... Ja, dat was nog leuker, want dat begreep ik ook niet. Als die testosteron dan plaatsvindt met een meisje... Ja, dan krijg je, dat, dat las ik, dan wordt dat meisje later lesbisch. <lacht> ja, je, ja, dat is van dokter Swaap, hoor. Dat staat in een van zijn boeken. Ik ben toen uh... heel diep in die studie gedoken voor mijn zonen. Maar er bestaat geen. En toen uiteindelijk zijn er twee hele knappe kale jongens ze hebben. En die ene die oh. heeft ook een hele mooie vrouw en ik heb ook hele lieve kleinkinderen en zo. Maar wel een beetje agressief. Nou, dat valt <laughs> voor val <te> mee, <laughs> val mee. En ah, nee, joh, nee, is het een dat, beetje. Dat, maar in voetballen zie je dat wel eens. Ja. Nee, wat ik eens een keer enorm omgelachen heb. Er was een televisie op de, op de Amerikaanse televisie. Ik zat op de ZEP en ik kreeg een heel raar programma over Amerikaan. Die zijn toch gek. En het ging over die Viagra. En toen waren die mannen allemaal problemen met een potentie. En toen zei die professor, die professor die was zelf kaal... Hij zegt, wat me zo opvalt, zegt hij, dat hier in de zaal alleen maar mannen zitten met een heleboel haar. <laughs> zegt die interview, hoezo dat? Hij zegt, nou, hij zegt, kale mannen, die hebben daar geen last van om die ja gaat te moeten Zo! So. Maar dat, dat, is wel, dat is wel feit hoor, dat zijn, dat zijn wetenschappelijke onderzoekingen. Daar dat, dat, dat hebben ze gewoon een aantal, een heleboel mensen, tienduizenden mensen, hebben ze onderzocht met vragenlijsten en, en erover gevraagd. Dus... Het is één troost voor kaal. Weet je wat mij is overkomen? Ik werd kaal. Ik, ik, ik werd ook kaal. In, op mijn dertigste begon ik kaal te worden, maar toen ben ik vegetariër geworden. Ik ben nu 66 en omdat ik in zeg maar, van mijn dertigste tot mijn 66ste geen hormoonvleesachtige materialen meer heb gegeven, ja, ja, ja. heb ik toch nog haar. Maar haar is teruggekomen en ik heb gewoon oh. nog haar, terwijl mijn beide zonen kaal zijn. Maar en dat ik vind zit het toch wel een gedoe in vlees, hoor. Sorry. En nou, wat ik raar vind is dat. Uh, uh, een een um, uh, man die kaal wordt. is dus waarschijnlijk een vleeseter. en. Uh, is, is heel viriel, om het zo maar even te zeggen. Ja. En toch. Vinden ze het vervelend? Ja, ja sommige mannen wel. Dus het is, het, het, volgens mij is het wraak van de harige mannen... Ja. die denken, van, nou, we moeten die kalen een beetje belachelijk maken... want anders dan gaat het veel te goed met ze. Want ze zijn zo viriel en het ja, zijn ja, stoere ja, vleeseters. Ja, ja, ja, dus we ja, uh, ja, ja, ja, gaan ze uitlachen met z'n allen. Het kan allemaal wel. Dat nou, zal de, het in zijn. ons vlees zit echt veel te veel hormonen, op, vooral in kippenvlees. Dat is ja. Moet je tegen, weet je wat mij opvalt als je tegenwoordig naar het strand gaat... Zomers, en dan hebben sommige jongens, sommige, heel veel jongens, die hebben gewoon borsten. Die eten zich <lacht> ja. de aan kippenvlees. Ja, ja, en er zitten ja, allemaal, ja. allemaal hormonen in. Dat, dat valt me gewoon op. Als je aan het strand gaat, moet je maar eens kijken. Jongens, die krijgen, die krijgen niet een torso, weet je wel. Zo'n zo mooie, platte torso. Maar die krijgen borsten. Het is gewoon een, een, een verschijnsel wat je tegenwoordig Dus jij ziet. zit op het strand een beetje borsten te kijken? Ik zit, <laughs> dat doe ik toch wel hoor. Nee. Maar. <laughs> maar ook bij jongens ja. tegenwoordig. Nou, dat ja. viel me gewoon een keer ja. op. Ik had ja. het in de wetenschappelijke bijlage van het NRC gelezen, dat, dat verschijnsel er was. Ik denk daar moet ik zelf ook eens gaan kijken. Maar dat is inderdaad zo. Onze Nederlandse jongens, die krijgen geen mooie strakke torso meer, maar die krijgen borsten. Ach. Ja, maar goed, dat is misschien ook wel evolutionair bepaald. Maar ze moeten niet zoveel hormoon in het vlees doen, dat is niet goed. Maar goed, dat blijven ze doen. Maar dat kalium, met het weerplekken, dan moeten ze gewoon even een, een, een weerplekken reinigen met oxaalzuur en dan een beetje verdunnen. En ja. dan gaat het prima. En een beetje borstelen en zo, en dan lukt het goed. Nou, we gaan, we gaan nog weer even klussen. Dankjewel voor de aanvulling. Ja. Een goede nacht nog, hè. Dankjewel, hoor. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dag. dag. Pieter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wist jij even aanvullend terug te komen op textiel, hè? Ja. Wist jij dat jij met vet vetvlekken uit jouw kleding haalt met wassen? Nee. Ja, want uh, het is misschien een heel raar en vies verhaal. Oh. Uh, de beenderen en de dode dieren worden bij de boeren en alles opgehaald. En die worden geperst. En dan komt aan de ene kant komt beenderenmeel uit en aan de andere kant komt technisch diervet uit. Oh. En dat, wat, toen de tijd is dat allemaal verboden geworden in verband met de BSE. En uh, dat technisch diervet gaat uh, naar een fabriek in Duitsland. Die haalt dan de vetzuren eruit. Via een raffinerie. En uh, met dat vetzuur gaat, gaat de zeepoeier in. En daar haal je, doe jij uh, de zeepoeier en daar was jij mee. Nou. Het en soms... uh, het is misschien heel erg gek. Maar ook bijvoorbeeld uh, dode diertjes bij de dierarts en alles worden opgehaald. En dat, dat, dat wordt allemaal daaruit, de destructievet wordt dat gemaakt. Dat is een heel raar verhaal misschien. Ja. ja, maar ja, eigenlijk denk je er ook nooit over na wat nou waarvan wordt gemaakt. Tenminste, ik niet zo heel vaak. Maar, uh, nee, dit wij wist ik niet, in, nee. Wij rijden met een tankwagen en we zeggen altijd, als je alles weet wat je eet eet je niks meer. Nee, dat is wel een beetje. Dat is vannacht ook weer, dat ik, ik, ik geniet altijd zo van mijn gekookte eitjes, maar nu zit ik toch een beetje van iew. Ja, en, en dat, uh, hoe heet dat? Ik, ik sta altijd nog uh, uh, ja, over het geheel uh, in verband met uh, kosher en uh, halal en en dat soort dingen meer, het transport, en, uh, dat is zo verschrikkelijk veel reinheid en toestanden met, uh, ja, met, met schoonmaken van tanks en gaat zomaar door. En uh, ja, er zit zo verschrikkelijk veel in dat wereldje, maar het, het gekke verschijnsel is dat, ik, dat je dus met vet vlekken uit je kleding haalt. Ik heb weer wat geleerd, dankjewel. Ik moet heel snel door naar Tim om de okay. crypto op te lossen. Dankjewel voor je Doe. bijdrage. Ah. Goeienacht. Ja, de crypto hadden we aan het begin van dit uur. De opgave luidde, uh, uh, moet zelf geduld hebben als dit open is. En het, uh, de oplossing moest bestaan uit elf letters. En Tim belde erover. Dus Tim, wat denk je? Ik had gedacht aan een brugwachter. Nou, hoe kom je daar nou bij... Nou, dat is een heel leuk iets. Er was had vroeger een rateltje. Ja. Is die open? Ja. en is die dicht. Als ja. die dicht is, is die open. Dus er is ook nog een oplossing met negen letters. En dan is het een baanveger. Dus het is of een brugwachter met elf letters. Ja. Of een baanveger. Want